ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in het zuiden van de Gaza-strook is het nu helemaal mis. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau AFP dat het Israëlische leger daar met tientallen tanks is binnengevallen. Oud-commandant landstrijdkrachten Marte Kruijf... Heeft wel een idee wat het doel is van het Israëlische leger? Ik denk dat het politieke doel vooral is om de gijzelaars alsnog vrij te krijgen. En wat we natuurlijk gezien de afgelopen dagen is dat de onderhandelingen tussen het vrijkrijgen van gijzelaars en gevangenen in Israël dat het breekpunt is geweest, waardoor de wapenstilstand tot een stilstand is gekomen en we weer aan het vechten zijn. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas duurde zeven dagen. In die week werden tientallen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Op de A10 bij Amsterdam is vanmiddag iemand uit een vrachtwagen gevallen. Volgens de politie gaat het om de bijrijder en is hij zwaar gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Veel mensen op de weg zagen het. Ze krijgen slachtofferhulp als ze dat willen. Patrick Kluivert kan zijn LinkedIn gaan bijwerken. De oud-voetballer vertrekt al na vijf maanden als trainer van Adana Demirspor. De Turks club gelooft niet meer in de samenwerking. In de laatste zes wedstrijden wist de ploeg van Kluivert maar één keer te winnen. En dan even terug naar dit machtige moment van atleet Femke Bol... de weken atletiek in Boedapest. Bol blijft goed uitkomen. Eén horde nog en dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioen Femke Bol met groot vertoon van macht. De man achter Femke en andere Nederlandse atleten... Laurent Mevli heeft een internationale prijs gekregen. Al Bijna 30 jaar lang is hij coach. En dit jaar haalde hij zijn pupillen, samen met zijn pupillen veel prijzen binnen... Femke Bol hoort over een week of ze zelf een prijs krijgt... die van wereldatleten van het jaar. En dan nog het weer, ook vanavond regen en natte sneeuw. Later vanavond in het noordoosten opnieuw sneeuw en dan blijft er ook liggen. Morgen wat regen en dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 And I of slot girl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 True. Stop, you lost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 Room and draw outside the line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 Goedenavond. Even, uh, ja, ik ben wel in Amsterdam geboren. Hè? Telt dat ook? Uh, dan telt het zeker. Dus dan, uh, dan, <laughs> dan, uh, kijk, als je gewoon in Amsterdam bent uh, geboren, dan, uh, dan, uh, dan mag het uh, gewoon. Nou, um, nou, dus, uh, dus ja, weet je, dan, uh, dan knijpen we wel even een oogje toe. Want ja, uh, er zit nou, er natuurlijk. Er zit, geweldig. geweldig. Uh, maar uh, hoe lang woon je dan al in Friesland? Uh, hmm. Nou, sinds 19, uh, 1983.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 En dat is hem. Ja, ja en uiteraard zei je, ben je natuurlijk ook op Instagram en uh, noem maar op. Uh, Instagram, Facebook, Twitter, waar je maar waar wij zoeken. Twitter is x natuurlijk. Ik. Ja, daar x. kan je niet aan wennen. Oké, okay, dan ja. nou gaan we hem draaien. Hier is uh, no one, hier is Newland. Tenminste, dan moet er wel wat uh, komen.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 De mooiste reactie uh, is van uh, Robert maar in de Lust for Life. Uh, ja. Die had echt een super mooie recensie geschreven. En ze is ook niet de minste muziekjournalist, dus daar was ik heel blij mee. Ja. En uh, ja, het eerste single was Trek van de Week in de Volkskrant. Ze um, kreeg een hele mooie recensie in de Music Maker. Um, ja, ik, ik, dus ik, uh, vanuit het vakgebied is het heel fijn. Ja, um.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 Um, en uh, ja, ik heb dus een jaar lang aan het boek gewerkt. En het, het gekke is dat hij, ik geloof dat het op 26 november in 2019 uh, gepresenteerd is. Het was binnen een mum van tijd uitverkocht lokaal. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Uh, en ik geloof dat hij 3 januari kreeg, hij een inwendige bloeding ineens een ja. Terwijl hij die, terwijl die, uh, eerst aan de buitenkant zat. Ach. Dus nee, maar ik bedoel eigenlijk, het was net alsof het een soort finish line was: dat boek moest af. Ja. En daarna liet hij een beetje los of zo. Ja, ja. En uh, nou ja, toen hebben we nog anderhalf jaar... Uh, uh, heeft, hij, heeft hij nog kunnen rekken met, uh, met allerlei uh, therapieën. Mm. Uh, maar uh, toen stopte het. en Mijn vader heeft een... Uh, dat, dat speelt een rol in de verlenging van, de, van die periode. Mijn vader heeft een hele uh, heavy leven gehad qua uh, polio. had hij als kind in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. mm -hmm. En heel erg beschadigd door een uh, gitzwart geloof van zijn moeder. Um, mm.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 Oh, Walter. Ja, zo. Ja. Nee, ik zag ik hij ik ik de ja, niet de acteur. Nee, maar uh, ja, die, dan heb ik het over degene die die, die, die, die avond uh, mede heeft vormgegeven. Me ja. Hij heeft het niet helemaal alleen gedaan. Nee, natuurlijk. maar die, er liep op die avond in de, in de kerk liep een acteur rond. Dat is Fred uh, Rozenkrant. Ja, is die geweest, naam ja. Ik, ja. Fred ja. Rooshart ja, ja. Ik moet het goed zeggen. Fred ja, Rooshart was, was degene. Ja. De, ja, je zat dan helemaal zo van... Ja, nee, maar denk, ik heb het ja. over, over degene die het georganiseerd ja, heeft. Die ja, noem ik dan ja. even Mr. Paulusloot Maar...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 Ja, dat was ook een hele bijzondere avond. Maar ook met de lading van wat je net zegt hè, over je vader. dan heb ik daar ook nog een vraag over gesteld. Dat het... Toen? Ja, toen bij die uitzending. Oh, ja, daar heb ik toen ook dus die vraag bij gesteld van, van jij, jij en kerken. En daar heb jij toen ook een antwoord op uh, gegeven. Ja. Dus vandaar dat ik even die link legde. Ja, knap. Ja, ja. En het geloof en de historie. Ja. Dat kwam ook allemaal ja, op die allemaal avond elkaar. daar samen ja. natuurlijk. Ja. ja, even voor de goede orde. Ik heb niets tegen kerken, maar wel ja. tegen... Uh, dogma's door mensen Juist, bedacht. Zo was, het, uh, dat ja. was uh, het antwoord wat je toen ook had. Dat ben ik niet, uh, helemaal niet gelovig, maar nee. uh, uh, ik heb helemaal niets tegen uh, mensen die wel geloven. Dat, hij heeft een functie. Ja, maar de historie uh, zit ook in een andere uh, verband ook verweven, want jij hebt ook nog iets geschreven bij een NTR televisieserie destijds, als het goed is. De Gouden Eeuw. Ja, ja. Dat is, ja en recenter ook. De Strijd om het Winnenhof. Dat ook was dat, uh, ja. in 2021. De ja. uh, Gouden Eeuw was eerder. was 2013 uit mijn hoofd. Ja.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 Ja, dat vond ik een fantastisch project. Maar wat, wat is je linker? Nou ja, dat, dat is ook weer de historie. Oh, historie uh, de ja. historie dus met het boek waar we net over begonnen. Ja, ja. Wat jou door je vader geschreven is. Dat, dat nou, je uiteindelijk... wortels zijn belangrijk, denk ik. Ja, ja, nou, ja dus, dat, dat bedoel ik. Dus. Dus, we komen dus, uh, ergens. We staan op de schouders van onze ja. voorgangers, zeggen ze altijd. Ja. Uh, maar uh, heb jij ook iets met historie? Uh, ja, in die uh, zin. Dat ja. Ik denk dat uh, uiteindelijk geven we natuurlijk allemaal weer iets door en krijgen we iets mee. Ja, uh, dan is weer, weer ook weer een volgende vraag... wat ook weer borduurt op de historie. Want vandaag de dag maken wij historie. Hoe uh, zullen we dan eigenlijk uh, kijken naar de situatie van nu? In de wereld. Hebben, ja, en uh, uh, laten we dan even als uh, uh, meest...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 Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat we een beetje... een zwalkende... Uh, regeringsperiode... tijd tegemoet gaan. Toch. En dat het niet in één keer uh, op zijn plek gaat vallen dit. Want uh, ik, ik denk dat... Um, maar het is... totale persoonlijke mening. Mm -hmm. Zelf... Uh, zit ik ietsjes, ietsjes links... van het centrum. Qua, uh, qua ik, qua ik, stemmen. <laughs> ja. ik ben niet heel links... maar ik zit wel ietsjes links. Uh,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 nou ja, goed. Uh, we, we zullen eventjes uh, hierin naar uh, uh, moeten kijken. en aanschouwen wat, uh, wat er gaat ja, gebeuren. Want dat is het enige. Ik uiteindelijk, denk dat het uh, een rommeltje wordt. Uiteindelijk. Uh, uh, ja, ik ben democraat genoeg. Uh, uh, zo. Uh,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 is that I should be? say that i like